Bij de Nederlandse mannen ze geen finale bij de ploegenachtervolging. Gastland van de Spelen Italië was te sterk. Klonk net zo bij de NOS. Nederland heeft gevochten, maar komt tekort tegen, tegen deze Italiaanse trein. Zij winnen zeker zilver en hebben een kans op goud. Zij schaatsen zich naar de finale. Nederland moet genoegen nemen met de strijd om het brons. Ja, hoe anders is het beeld nu bij de vrouwen? Want echt zojuist zijn de vrouwen klaar met het schaatsen van de halve finale. En zij hebben wel een ticket binnengesleept voor die finale. En die, late, die zijn later vanmiddag. Die finale zijn ook dus die strijd om het brons. Dan gaan we naar Amsterdam. Want na de brand in een winkelstraat daar in die hoofdstad van ons... liggen vijf mensen in het ziekenhuis omdat ze te veel rook inademen. Het vuur woede afgelopen nacht in een wasserette... en het is nog onbekend hoe de brand is begonnen. Ondanks dat het vuur onder controle is... zijn meerdere huizen in de buurt nog altijd ontruimd. Volgens stadszender AT5 is het nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. Bijna verkeersminister Karamans denkt dat het lukt. Aparte, strengere regels voor de fatbike. Dat heeft hij gezegd in gesprek met toekomstig premier Jetten. Eerdere verkeersministers zeiden dat je de fatbike voor de wet... niet apart kunt zien van andere elektrische fietsen. Maar Karamans denkt dit wel te kunnen gaan regelen... Maar hoe precies dat heeft hij nog niet losgelaten. En waaraan is de dolfijn die vorige week aanspoelde in Friesland overleden? Die kreeg de naam Jaylin, werd door experts dagenlang voor haar gezorgd, maar ze heeft het niet gered en dus willen de verzorgers weten wat werd haar nu precies fataal. We hopen ervan te leren dat we bij een mogelijke volgende dolfijnen nog beter bewapend ter ijs komen. Op dit moment hebben we eigenlijk geen idee wat er exact met dit dier aan de hand was. Ook wordt gekeken of er een link is met de andere dolfijn die een paar dagen later aanspoelde op dezelfde plek in Friesland en meteen overleed. De Olympische Winterspelen. Ja, je had het net over de ploegenachtervolging, Mart. Zeker. Uh, we hebben een bewijs inmiddels bij de vrouwen. Nou, Nederland, oh, twaalfhonderdste, meters is het beslist. Dus Nederland verzekerd van zilver. Ja, en dan is er ook een grote kans op goud. In de laatste 200 meter oh, maakt Nederland het verschil goed. Ja, je zag echt de beelden ook in slow motion voorbij komen. Het was echt uh, superspannend. Maar we gaan dus naar de finale. Ja, en ze rijden dan tegen regerend olympisch kampioen Canada, die dames. Het weer van uh, Weerplaza. Stevige bijen vanmiddag met ook natte sneeuw en hagel. Tussendoor zon en een graad of zes. Morgen iets frisser, Wim. zonnig en droog. Situatie op de weg, er zijn negen files, de langste op de A37. Knoop het rolsloot richting Meppen, tussen Meer in Duitsland. Daar twee kilometer, vertraging een kwartier. En één flitser op de A1, Hengelo richting Deventer. Dan moet je opletten bij 108,5. Music. Wim van Helden. Met zometeen Lucas en Steve. klassieketje van Green Day. En dit zijn Lady Gaga en Bruno Mars. Tezamen.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 To yeah. yeah. En love on hold. We hebben nu een liedje dat al meer dan 20 jaar oud is inmiddels, maar tegelijkertijd is het super actueel. Het weer spiegelt namelijk het beeld van alles wat maar maakbaar lijkt te zijn tegenwoordig. Het lijkt alsof je alles kunt worden en dat wanneer iets niet lukt, het volledig aan jezelf ligt. Ik bedoel, open je social media maar en zie al die mensen eens die zogenaamd succesvoller zijn dan jij. Bij de Olympische Spelen zien we alleen het goud en de zilver. Niet de keiheerde weg toe En niet al die andere atleten die er net zo hard voor gingen... maar zonder medaille weer naar huis gaan. En dat zijn er nog altijd veel meer. Erben Wennemars zei dat van de week heel treffend. Topsport is eigenlijk een weg met heel veel teleurstellingen. Dus ja, wat is succes eigenlijk? Daar gaat dit liedje over. Meer dan 20 jaar oud, maar weer helemaal actueel. The Boulevard of Broken Dreams. Gooit het maar uit, want die radio kan gewoon even harder. Green Day. I walk a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 een man is waar we altijd op kunnen rekenen, dan is het wel Luc van de Sportredactie, hoor. Ah, buongiorno. Buongiorno. Olympische update. Vanuit Milano. Hallo, hallo. Goedemiddag. Hoe is het daar, Luc? Het is hier heerlijk zonnig eigenlijk, ja, dus ik staan midden in een, een parkje. Dat komt omdat, uh, kan ik me even wat verklappen, uh, Mattie gaat zometeen uh, Femke Kok interviewen. Uh, Dat is leuk. Dus leuk! Uh, die gaan we zometeen ophalen en dan uh, komen ze hier als het goed is naartoe. Dus ik zat heerlijk in het parkje op een terras in het zonnetje. Het terras wordt nu afgebroken, misschien nooit op de achtergrond. Dus ik ben uh, maar gewoon erbij gaan staan. Het is altijd als jij in de buurt uh, bent, dan wordt het terras <laughs> afgebroken. <laughs> ja, maar normaal op positieve manier, maar dit, dit is niet hoe ik het dan ja. wil zien. Ja, niet op moet over middags. Onder... Nee, Nee, nee. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Ja, hey, en um, de Olympische Spelen, er is natuurlijk een hoop om over bij te praten. Klopt, klopt, ja. Want uh, je hebt het vast net ook gezien. De ploegenachtervolging, zowel bij de mannen als de vrouwen. De halve finales zijn net geweest. Um, ik heb ook hier een groot schermpje mee zitten kijken. En zoals verwacht kwamen de Nederlandse mannen tekort om mee te gaan doen om de medailles. Ja, jij had, uh, dat had het al voorspeld. Ja, ja, ja, eigenlijk had ik het al een klein beetje, beetje voorspeld. Het hing al een beetje in de lucht, ze verloren van, uh, van de Italianen. Maar er is nog steeds wel kans op een medaille Wim, dat is goed nieuws. Bronze, hè. Uh, ja klopt. Ja. Om, uh, nou, laten we een beetje tien voor half vijf. Komen ze weer in actie, dan tegen China en dat is eigenlijk een beetje de, de verliezersfinale. Uh, dus China heeft verloren in de finale Nederland heeft verloren in de halffinale. Nou, zij gaan samen dan vechten om, uh, om de bronzen medaille, dus die kans zit er nog in. En dan de vrouwen natuurlijk. Ja, de vrouwen die hebben het beter gedaan. Ja. Uh, maar ik denk wel dat er heel veel mensen in Nederland met een halve hartverzakje gekeken hebben. Want het was ja, echt super spannend. spannend. Ja. Japan die begon sterker aan de race. Toen pakte Nederland de kop weer over. En dan een kleine voorsprong en daarna was Japan weer sneller. En uiteindelijk konden de Nederlandse vrouwen winnen op de streep. Met een verschil van honderdste. Ja, super, super. Ik zat net te denken, wat is 12 uit eigenlijk? Ik kon het niet ineens in één uitle zin uitleggen, zo klein. Nee, het is, het, is, het is niet te bevallen. 12 honderdster, ik vind het wel knap dat ze het überhaupt kunnen opmeten. Maar goed, het pakt voor ons goed uit. Dus sowieso een medaille. En wordt het groot als zilver? Nou, dat gaan we rond kwart voor vijf ontdekken. Cue Music, tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. Ik ben het spel.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 de eerste zomerhit van 2026 kunnen worden. Maar ik moet zeggen, de reacties zijn tot nu toe wel wisselend. Dus ik hoor graag zometeen ook jouw mening... over die potentiële zomerhit in een nieuwe ronde. Repeat, of niet? Wat een beestenboel bij Kruidvat. Want daar koop je voor maar 19,50 euro... een kaartje voor de beste dierentuinen... en krijg je nog 3 euro extra korting met je Kruidvatkaart. Oeh, ah, ah, ah, ah. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor deze...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 A.H. Bakkersbrood Le Pen Bastille Hill per stuk 1,79. Alle Robijn 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar als.nl en doe mee. Klinkt lekker, hè, die prijsfavorieten van Albert Heijn? Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals A.H. Mini-rozijnenbollen voor maar 1,99. Oh.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 Soms een bui, tussendoor ook wat zon vanmiddag. Het is een graad of zeven. Morgen wordt droog en vrij zonnig. 17 files in Nederland. De langste op dit moment op de A58. In verband met een ongeluk tussen Eindhoven en Breda. En dan heb ik het over tussen het Billalmine kanaal en de Baars. Daar is dat ongeluk gebeurd. 9 kilometer. Je vertraging is een kwartier. Music. Wim van Helden. Nieuwe ronde, repeat of niet. Ook hoor je Enrique Iglesias zo. q with you. To stay said that you need me stop cause his words don't ever mean Just for- Rik, Iglesia, lees Repeat. Of niet. Nou, bij Landa was het ook een enorme zomerhit. Maar ieder jaar komen daar weer nieuwe zomerhits bij. Ik wil je even terugbrengen naar de zomer van 2024. Toen ging er opeens een video viral van een draaiende wasbeer. En daar staat dit liedje onder, weet je nog? Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro vonden we eerst een heel druk, heel gek liedje. Ook voor degene die het origineel wel kende. Maar het werd vervolgens een dikke zomer. In. En ik denk dat ik hier nog zo'n geval heb. Beetje vreemde eend of een vreemd uh, wasbeertje in dit geval. Dat is mooi bekijken. Loco Loco! Laat me weten, wat vind je hiervan dan? Repeat? Repeat. Of niet? Yeah. Zonder en, heeft helemaal niks met elkaar te maken, Gordo en Reinier Zonneveld. Ja hoor, het vakantiegevoel is begonnen. Laat maar lekker doen... Ardent die is in ieder geval enthousiast. Uh, Michel die zegt ik vind hem nog beter dan gisteren toen we voor de eerste keer hoorden. Repeat maar. Uh, Robin die zegt uh, Reinier Zonneveld is altijd een repeat. Kevin zegt ik vind er geen klap aan. Voor mij echt een niet. Dit is een berichtje van Thomas. Ja, loco, loco, loco. Doe maar repeat. Pauline. Ik raak me niet gewend aan dit nummer. Het is. Nee, het is voor mij een nietje. Een nietje van Pauline. Even kijken wat Ruben zegt. Hey voor mij nog steeds een nietje hoor. Doe mij echt denken aan het Songfestival. Geen leuk nummer. Geen Songfestival, liefjes. Oké. Okay. Um, Stephanie die zegt... Uh, Ranier Zonneveld brengt de zon en dat is lekker repeat. Uh, Mike die zegt... Ik kan er nog niet echt aan wennen hoor. Voor mij toch echt een niet. Adri vindt het een lekker nummer. Komt het einde van de winter gelukkig een beetje in zicht. Dikke repeat van mij. Repeat. Of niet. Meningen blijven verdeeld. Al lijken er iets meer repeatjes tussen te zitten vanmiddag... Dat betekent dat hij in ieder geval door is naar de volgende ronde. En dan hebben we het inmiddels over. Ronde 6. Dus uh, hij is zeg maar de helft, de helft van repeat of niet gehad. Pakt hij de volle kaart van team Repeat op rij. Wordt dit de zomerhit van 2026. Het is helemaal aan jou. Vanavond kwart over tien bij Lars Boelen. Een nieuwe ronde. To talk to me. Waar is die nou? Wat riep jij, Tommy? Ja, ik riep uh, Brammy. Oh, Brammy. Is die nou weer weg? Dat is wat raar, want zou je je eigen naam roepen? Nee, nee, nee, ik ben er wel. <laughs> Stem in je hoofd. Hallo, hallo Tom Wim, van der Werft. Hallo, Wim hi. <laughs> nou, ik, ik zie je op zoekvrienden, hij is wel in panden, hoor. Dus, ja, uh, ja. Op zoekvrienden. Bram Krikken is in panden. Ja, dat is fijn. Nou, misschien kan hij even terug naar zijn kamer gebracht worden dan door de verpleging. <laughs> meteen Tom en Bram met een kakelverse Q-middagshow. Um, kwart voor vijf van dubbele salaris. Zeker. Een van, een van de tien vragen krijg ik cadeau. Vandaag vraag. 7 graden zijn voor niks. Nummer 7 is als volgt: Al oh, zin in, de zomer. Hoe noem je een auto waarvan het dak helemaal open kan? Nou, als dit het niveau is, moet het doen zijn, toch? Yeah.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 Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu alle matrassen 40% korting. 40%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. 18 plus speelbus. Ja? Echt serieus? Zo, zo, zo, Oh, wat een geld! 1000. dat verdikke Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Kow.